Met het NOS Journaal. In het zuiden van China is een passagiersschip met ruim 450 mensen aan boord gezonken. Volgens Chinese media zijn tot nu toe zo'n 20 mensen gered onder wie de kapitein. Honderden mensen worden vermist. Het schip voer op de Yangtze rivier toen het in een storm terecht kwam. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de sterke wind en hevige regenval. De secretaris-generaal van de FIFA, Jerome Valke, zou 10 miljoen dollar aan smeergeld hebben overgemaakt, schrijft de New York Times. Valke is de rechterhand van Sepp Blatter. Volgens bronnen bij de FBI is Valke de ongeïdentificeerde hoge FIFA-functionaris die wordt genoemd in het onderzoek naar corruptie. Valke laat in een reactie weten dat hij de betalingen niet heeft geautoriseerd omdat hij dat niet mag.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 De gemeenteraad noemt de situatie onwerkbaar en sluit een terugkeer van de wethouder uit. Het weer. In het zuidoosten af en toe zonnen ongeveer 20 graden. In het westen en noorden zijn er perioden met regen. Daar wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken, 4 kilometer. A12 van Arnhem naar Den Haag bij Knopend Ouderijn, 3. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Avelingen en Lexmond, 15 kilometer. Dat heeft te maken met technische problemen bij de spitsstrook Die zijn niet open vanochtend. Verkeer richting Utrecht komt bij te omrijden via knooppunt Deil over de A15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 Zie je gezicht, je bent een droom in naast me ligt.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 hear them mm -hmm.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 never love you like I can, can, can your mind I'm not I can't, can't, can't